Boek 2 Tujuhpuluhsatu Eenenseventig Eenenseventig Mau sesuatu Iets willen Iets willen Apa yang kalian mau? Wat willen jullie? Wat willen jullie? Kalian mau bermain sepak bola? Willen jullie voetballen? Willen jullie voetballen? Kalian mau menjenguk teman-teman? Willen jullie vrienden bezoeken? Willen jullie vrienden bezoeken? Mau. Willen? Willen. Saya tidak mau datang terlambat. Ik wil niet te laat komen. Ik wil niet te laat komen. Saya tidak mau ke sana. Ik wil niet weggaan. Ik wil niet weggaan. Saya mau pulang ke rumah. Ik wil naar huis gaan. Ik wil naar huis gaan. Saya mau tinggal di rumah. Ik wil thuis blijven. Ik wil thuis blijven. Saya mau sendirian. Ik wil alleen zijn. Ik wil alleen zijn. Maukah kamu Tinggal di sini? Wil je hier blijven? Wil je hier blijven? Maukah kamu makan di sini? Wil je hier eten? Wil je hier eten? Maukah kamu tidur di sini? Wil je hier slapen? Wil je hier slapen? Maukah anda berangkat besok? Wilt u morgen vertrekken? Wilt u morgen vertrekken? Maukah anda tinggal sampai besok? Wilt u tot morgen blijven? Wilt u tot morgen blijven? Maukah anda membayar tagihan besok pagi? Wilt u de rekening morgen pas betalen? Wilt u de rekening morgen pas betalen? Mau kah kalian ke diskot? Willen jullie naar de disco? Willen jullie naar de disco? Mau kah kalian ke bioskop? Willen jullie naar de bioscoop? Willen jullie naar de bioscoop? Maucar kalian ke kafetaria. Willen jullie naar het café? Willen jullie naar het café?